Kees Groot met het NOS Journaal. De Sociaal-Economische Raad vindt dat er meer aandacht moet komen voor jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar. Die bereiken steeds later in hun leven mijlpalen als het kopen van een huis of het stichten van een gezin. Door de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt krijgen jongeren tegenwoordig pas een vast contract als ze 27 zijn. Tien jaar geleden was dat nog bij 24 jaar. Ook hebben ze vaak een studieschuld, waardoor ze moeilijker een hypotheek krijgen. In Nieuwsuur waarschuwt de CER dat veel jonge mensen daardoor een uitgesteld leven leiden. Bij het maken van beleid zou er meer rekening met ze moeten worden gehouden. Een voormalige commandant van de Colombiaanse FARC wil de wapens weer opnemen. Ivan Marquez verwijt de Colombiaanse regering het vredesakkoord... met zijn ontbonden guerrillabeweging beweging onvoldoende na te leven... De voormalige rebellenleider verscheen geflankeerd door gewapende mannen en vrouwen in een video. Marques speelde een sleutelrol tijdens de onderhandelingen over het vredesakkoord dat in 2016 getekend werd. Daarmee kwam een einde aan het gewapende conflict tussen de FARC en de regering dat ruim een halve eeuw had geduurd. Oud-FBI-directeur James Comey schond de regels toen hij memo's lekte van zijn gesprekken met president Trump. Maar hij wordt daarvoor niet vervolgd. Volgens het ministerie van Justitie ging het niet om heel erg geheime informatie. In het bewuste memo beschreef Comey het gesprek waarin Trump hem vroeg... een FBI-onderzoek naar de omstreden oud-nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Comey bracht dat naar buiten nadat Trump hem had ontslagen. Virgil van Dijk is uitgeroepen tot de beste voetballer van Europa. De aanvoerder van het Nederlands elftal versloeg verdetten zoals Ronaldo en Messi. Van Dijk won afgelopen seizoen met zijn club Liverpool de Champions League... en met oranje stond hij in de finale van de Nations League. Het is voor het eerst dat een Nederlander de trofee in ontvangst mag nemen. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. In het binnenland kan er mist ontstaan. Morgen wordt het vrij zonnig en 21 tot 25 graden. Zaterdag kan het lokaal 31 graden worden. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren.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 Just pretending, your eyes never attend. You seem gifted like a child. Een beetje een Britpop en indie-achtig bent je Trip to Dover bestond uit uh, twee Engelse uh, muzikanten en twee Nederlandse muzikanten. Die Nederlandse muzikanten zijn gebleven. De Engelsen zijn er vanaf uh, gegaan En uh, op een gegeven moment ontdekte een van de twee van de Nederlandse muzikanten... Uh, ook nog de keyboard en de electro En toen was het uh, Raak, Al Be Juliet van Trip to Dover. En wie schuilen daarachter? Johannes en Olga Taal uit Eindhoven. Daar komen ze vandaan. En... Belangrijke partners. Strategische partners voor Alternative FM. Want uh, de komende tijd. Zowel uh, op 3 oktober. Als op 10 oktober. Uh, komen er weer dus. Twee muzikanten. Of uh, twee acts in ieder geval. Die uh, van hun kant af uh, komen. Uh, Frank van Kasteren uh, op 3 oktober. En 10 oktober Wolf and Moon. Dus dat uh, kan je dan. Toeschrijven, ook voor een deel uh, bij uh, de dame en heer uit Eindhoven. En zelf maken ze ook muziek. Trip to Dover uh, is de band. Uh, dan zeggen we dat er ook maar eventjes uh, goed bij. Ik zei al, uh, straks in dit uur de opvolger van de Aspen Jams. Het zijn allemaal dezelfde bandleden als de Aspen Gems, Maar het geluid is... Anders. Dat zeg ik erbij. Uh, maar ze hebben natuurlijk ook een verleden. Uh, en dat is natuurlijk onder de Aspen Gems zelf. Ze komen uit Zwolle. En voordat ik je lekker ga onthullen welke band uh, ze nu vormen... Uh, ga ik uh, dat nog even lekker uitstellen. Want de band uh, die toen ons inpakte was uh, dus de Espen James. Uh, ze hebben hele leuke dingen gemaakt uh, op het indie vlak. Vooral op het indie vlak. Maar nu uh, hebben ze een behoorlijke stijlbreuk uh, gedaan. En dan vonden ze het wel toepasselijk om een andere naam daarbij te kiezen. Dat hebben ze inmiddels uh, gedaan. Uh, wij gaan nog even terug in het uh, verleden. Toen uh, ze ook nog uh, uit Zwolle hier naartoe kwamen. Jan Marcel en uh, Jeroen die zijn toen hier geweest om het een en ander te vertellen over de muziek. Uh, en toen al zeiden ze van ja, we gaan waarschijnlijk toch een andere stijl uh, maken. Dit is nog, zoals het toen klonk, Lightning van de Aspen Jams. ga ja, met All I Do, uh, een van de laatste singles die ze hebben uitgebracht. Ik uh, geloof dat het uh, alweer van juni is en we zitten tenslotte alweer in augustus. De Aspen Jams, die uh, zijn nog steeds actief, maar wel onder een andere naam. Dat ga je straks horen uh, in dit uur van Alternative FM. Maar dit was uh, toen nog een hele uh, leuke die we uh, vaak hebben gedraaid hier bij uh, Alternative FM Lightning. Uh, en dan uh, gaan we weer over uh, naar de orde van de dag. Want er staat nog al wat nieuw materiaal wat we uh, willen draaien. Hier zitten ze allemaal in. Deze, de vier die aangekondigd zijn, uh, die zitten er allemaal in. Milo Music, daar beginnen we mee. Want die hebben dus een, uh, ja, een, een overeenkomst getekend bij Revenge Records. En dat zegt misschien een wat doorgewinterde Alternative FM. Luisteraar alles, want tols... Uh, die we kennen nog van Zeven Knopen... en ook uh, van de horizon tour, die heeft daar ook al een contractje getekend. Nou, dan weet je wel uh, hoe laat het is. Uh, dit uh, zijn ze. Mijn in de Wol. En binnenkort gaat uh, de EP uh, gereleased worden. En uh, nou ja, de rest wijst zich eigenlijk wel vanzelf. Wait, this is more than I can take But it happens time and time again Tons of people selling Jesus Searching for a common weakness Would you please give yourself a break? I might as well start talking to the man. I got something I'd like to share. I'll tell you about the when and where. For now, I keep you on your toes. I see my audience grow taller if I throw in something. to me. Het uh, van, uh, van No Van NoSoyo. En dat is de nieuwe single. En dat komt van het uh, album. Loud and Shameless. Uh, die binnenkort ook uh, op uh, gaat, uh, gaat verschijnen. Um, wat ik ook. Uh, waarom ik, hoe ik met Don no Soyo in aanraking ben. Just Before the Faint, dat was het allereerste album wat, uh, wat ze hebben uh, gemaakt. Daar uh, was uh, de band eigenlijk nog veel groter. Uh, nu uh, draait het om Daim de Rijken en Donata Kramars en Donata Cramars. Die kennen we nog van Ubrig, uh, Die band die in 2012... de grote prijs van Nederland... bij de categorie Bands uh, wist, te winnen, uh, wist te winnen. En waarbij ik de voorspellende gaven... aan Menno Timmerman heb gegeven. Dat is toch wel... de ANR manager van Nederland uh, geweest. Dat is hij eigenlijk nog... En uh, hij zei op een gegeven moment... op die uh, dag van die zaterdag... ga je nog naar de band kijken? Ik zeg, nou Minno, dat uh, laat ik eventjes uh, lopen. Want ik had me helemaal uh, suf gelopen... om de singer-songwriters bij elkaar uh, te, te krijgen. En ik zeg, nou dat feestje laat ik, uh, laat ik aan jou uh, over. Daar zou hij dus verder alleen maar als kenner naar blijven kijken. Maar ik zeg, uh, wil je weten wie de winnaar wordt? Nou, is dus dat hij me een beetje verbaasd aan te kijken. Toen dus zei nou dat wordt uberig... Uh, en uh, ja, uh, een paar uur later deelde hij een foto van winnaar Ubrich. Waar ik onder zei: zei ik toch? Ja, dat zijn niet voorspellende gaven. Maar um, goed, hij weet nog meer dan ik in die, in die business. Want het is toch wel weer een, een beetje een rare business, die, uh, die muziekwereld. Dus ik uh, hou het alleen maar even om uh, plaatjes uh, te draaien. Maar het is een leuke anekdote die ik er dan wel eventjes tussendoor smijt. En dat allemaal uh, via Donata Kramas van No Soyo. Um, album komt eraan. Ik geloof in september, eind september, dan uh, gaat het uh, nieuwe... Album komen Loud en Shameless dus. Uh, wil je meer van uh, Noso uh, te weten gaan komen. Uh, als het goed is, uh, doet de, het uh, CVA Department, college uh, of het conservatorium van Amsterdam. Dat uh, organiseert op 4 september een uh, ja, een, een of ander. Avond uh, waarin een aantal bands naar voren komen... die allemaal gelinkt zijn aan dat conservatorium van uh, Amsterdam. Uh, Jeanne Rauwendaal, die we hier ook uh, ooit hebben gehad in 2015... als het goed is, uh, hebben we er hier gehad. En nu 4 uh, met Wies. Um, maar ook bijvoorbeeld Koen Brouwer van Julius... die heeft daar ook uh, gestudeerd. En die is weer gelinkt aan Chris Kok. Ook een ex-lid van Ubrich. En ook een meest vooraanstaand uh, student... uit die uh, conservatorium van Amsterdam is... So de Night, Groot, die, uh, die doet daar ook uh, uh, uh, zij niet, maar uh, zij heeft er wel gestudeerd. Uh, en. Natuurlijk de net gedraaide voor 9 uur Fabiana Dammers. Die heeft daar ook uh, haar um, ja, muzikale opleiding eigenlijk min of meer gehad. En dat is wel goed te merken eerlijk gezegd. We gaan verder met uh, het uh, nieuwe materiaal uh, wat we hebben. Maggie Brown, 20 augustus kwam hij uit. We hebben hem vorige week verzuimd te draaien. Maar dat uh, gaan we nu alsnog eventjes goed maken. Dat is de nieuwe single heet Take Time. to fly, How would it be to take up my home in the sky? What could that be that I don't have it on this earth? How would it be a place without the deceit and hurt? A... How do you feel about the idea to come with me? Is it a deal to make the trip to infinity? It's me and you, and now without anyone up there, what could we do with this love that we can share? Could work so well Heaven said the work that tie me to your spell It's me and you And now without anyone up there What could we do With this love that we can share? How would it be If we would have four wings to fly? How would it be To take a home in the sky? What could that be That we don't have run this earth? Let's find out Today or never for what it's worth Do you know what they did to your humanity? Do you know what they did to your infinity? You know what they did to your infinity Do you know what they did to them? You know what they did to them What to do when you realize They want you to be sacrificed What to do to get them wasted They want you to be wasted What to do met trots, dit is gewoon grotendeels Zandvoortse van eh, vrienden. Uh, hier uit uh, Zandvoort komt dit. En we moeten oppassen dat we geen lelijke dingen over Marlene Scherps uh, zeggen. Want dan uh, belanden we alle twee op de motorkap, Marcus en ik. Want ze kan hier uh, ergens rondrijden. Bovendien uh, in de, de strook uh, bij de boulevard, de Zuidboulevard, staan beeldhouwwerken die zijn ook gewoon uh, de moeite waard om eens eventjes uh, gewoon uh, te bekijken, eerlijk gezegd. Dus uh, ik, ik noem maar even gewoon het er goed is dit van Walking the She. Daar zit dus Marlene Scherps achter. Samen met uh, Lea Bos, die ook uh, op uh, dit uh, nummer te horen is. Dat is alleen op dit nummer. En uh, dat leverde mij een, uh, een pakje kaneelbiscuit op van de moeder van Lea Bos. Tolly Tim Pierik. Kijk, dat is, uh, dat is gewoon steekpenningen. Dat zeg ik er gewoon bij. Die zitten gewoon nu aan de andere kant van de radio... vreselijk hard te lachen en die kan niks terugzeggen. Dus uh, dat, dat gebeurt zo direct wel via een chat of weet ik veel wat. Dan krijg ik hier iets in mijn beeldscherm uh, staan van wat lul je nou allemaal weer. Maar goed, uh, dat is uh, Walking the Sea. Uh, er staan nog meer stukken op. Uh, uh, André Huigen is uh, een... Uh, ja, eigenlijk een partner in crime van Marlene Scherps geweest. En dat heeft alles te maken met het verleden. Want ze werden ooit nog eens een keer de zwaarste band van Nederland genoemd. Maar dat onder de naam Godsworst. Die hebben we ook hier ooit gehad. En toen stond Marcus wel een beetje te kijken van, kunnen we dat aan? Want het was wel heel zwaar. Maar dan bleek het dus allemaal te, ja, in ear en weet ik veel wat. Dus het geluid werd behoorlijk ja, gekild als het ware. Dat uh, uh, brengt mij eigenlijk ook tot op volgende week. Want volgende week uh, is die speciale gast die heeft alles met Zandwoord te maken. En daarom denk ik, nou, dan zullen we hem ook wel eens even laten horen... Dat, uh, dat Zandvoort best muzikaal kan zijn. Er zitten dingen in met inbreng en weet ik van wat allemaal. Dus die, uh, die trekken we gewoon helemaal leeg. En uh, dan zullen we dat ook aanvullen met uh, de muziek van de gast zelf. Uh, dat gebeurt in één uur tijd. Maar uh, tussendoor zullen we dus ook uh, zeker nog wel wat uh, materiaal draaien... waar Zandvoortse uh, medewerking in, uh, in te horen is... En van mensen die in Zandvoort hebben gewoond. Uh, en nog steeds uh, wonen. Want uh, dat zijn er nogal wat. Waaronder bijvoorbeeld Doe maar. Nou ja goed. onder uh, René van Colum is tenslotte een inwoner van Zandvoort. En speelt nog steeds de drums. En dat doet hij uh, ja, zo af en toe ook met een uh, toernee met zijn cornuiten van Doe maar. Ik ben er zelf getuige van geweest in 2016. Dus uh, we zijn naast het feit dat we dus ook uh, iets groots gaan organiseren uh, het komende jaar, uh, zijn we dus ook wel redelijk muzikaal bezig. Daarvoor hoorde je Panama van uh, Yes Mis no, 7 september, das, uh, dat is komende, nee, dat is niet komende zaterdag... ...zaterdag over een week in het Patronaten, dan uh, zullen ze hun EP gaan presenteren. En daarvoor hoorde je Maggie Brown en die komen uit Amsterdam. Dus uh, het uh, komt weer eigenlijk overal en uh, alles uh, vandaan. Nou, uh, die gast die volgende week uh, gaat komen... ...nou, die heeft ook iets met deze dame te maken... En meer zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat het een dochter van de burgemeester is van Rotterdam. And everyone else will do the same. I know that it makes no sense to dwell. Tomorrow is another day If you just take whatever you need to suit yourself And everyone else will do the same Cause friends are just friends And the one wasn't the one Become in the end everything you've lost again, again Cause friends are just friends, and the one wasn't the Dit is uh, toch. Nee, dit is dus niet de Aspen Jams. Nee, nee, nee. Dit is Glass Wolf. En dat is dus de opvolger van uh, de Aspen Gems. Dat zeg ik er dan maar eventjes bij. Want uh, Bandits. Of nee, niet Bandits. Hyde heet het nummer. Bandits is uh, het nummer wat uh, klaar staat. Maar uh, Glass Wolf, dat is uh, de opvolger. Eigenlijk zijn het uh, dezelfde leden als de Aspen Gems. Maar omdat ze een stijlbreuk hebben gedaan. Ja, moesten ze er denk ik ook de naam erbij veranderen. En daarom heet het nu Glaswolf En ze komen nog steeds uitzwollen. Daarvoor hoorde je Ego van Ruvayda. Dat bracht de tijd op 10 voor 10. En dat betekent dat ik eventjes nog iets ga draaien. Ik zei al Bandits. En dat is een van de vorige singles van Catskills. They saw so you coming down. Don't know where to begin. They say it's been enough, another mess around, another act tough. Tell 'em you'll leave soon and take it like it comes when the sun. day Cutscales Huist uh, heeft ook deel uitgemaakt uh, van de theatertoernooien uh, die uh, de Cosmic Carnival heeft uh, gedaan... om het repertoire van Fleetwood Mac uh, te laten horen in de theaters. Dat is ook een idee geweest van die al eerder genoemde Menno Timmerman. Ja, zeker. Die, uh, die kwam er mee en uh, die dacht van... ach, dat is eigenlijk best wel aardig eerlijk gezegd... om uh, zo'n band dat te laten doen. Dus nou, dat is dan bij deze ook uh, gedaan uh, door uh, Wiese de Louise... Want het is de dag dat vandaag bekend is geworden dat hier 3 mei een Grand Prix wordt georganiseerd. Je zit één techneut boven die denkt, oh ja, wat 3 mei? Dat is vlak voor 5 mei, dat, uh, dat is bevrijdingspop. Er zal toch niet hier binnen CFF iemand de geest gaan krijgen. Ja, daar moeten we iets aan doen. Want dan uh, worden alle verloven ingetrokken. Want rondom de formule 1, je weet het maar nooit. Als wij daar op een gegeven moment bij moeten zijn. Ja, dan denk ik dat één van de techneuten er toch een probleem mee heeft. Ik zit een beetje te plagen, hij zit boven hoor. Maar goed, ik heb hem volgende week weer drie keer nodig. De Formule 1 te hem hier je dus. Die zal zaterdag wel weer voorbij komen. Maar ik zeg het, het is een gedenkwaardige dag vrienden. 29 augustus. Vandaag bekend geworden dat Zandvoort dus onderdeel maakt van die circus dat Formule 1 heet. 3 mei is het de datum. Goed, ik laat het er weer even bij. We gaan weer gewoon terug naar het programma, want straks hebben wij Vaderfeugen en we hebben er nog eentje klaarstaan en dat is Leuna met Stars Align. Ik zeg tot volgende week. Oh jee, oh jee, oh jee, er gaat iets niet goed. Oh, wat een ik binnenkomen. Want ja, hier, kijk, dan moet ik wel uh, <laughs> Brian Taylor killen en Leuna al, uh, alle credits geven. Stars Align. Veel plezier met Benno straks. in mind